Nederlandse gemeenten weten vaak niet wat er gebeurt met de subsidies die ze verstrekken. Dat blijkt uit een analyse in opdracht van RTL Nieuws van 40 onderzoeken naar gemeentelijk subsidiebeleid. 9 van de 10 gemeenten controleren niet of een subsidie aan bijvoorbeeld een culturele instelling of een jongerenproject doeltreffend is geweest. Ook stellen ambtenaren vaak vooraf geen duidelijke eisen aan de ontvangers. De onderzoekers noemen het een ernstig probleem omdat het gaat om publiek geld. Ambtenaren laten zich volgens hen bij het toekennen van subsidies... te vaak leiden door persoonlijke voorkeuren. In een Amerikaans ziekenhuis is de Soedanese oud-basketballer... Manute Bol overleden. Hij baarde in de jaren 80 en 90 veel opzien... in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA, vooral door zijn lengte. Bol was 2,31 meter. Maar ook op het sportieve vlak viel hij op. Hij groeide uit tot een van de beste blokkeerders... tot uit de NBA-geschiedenis... Bol speelde onder meer voor de Washington Bullets en de Golden State Warriors. Na zijn carrière zet hij zich in de goede doelen. Zo deed hij veel liefdadigheidswerk voor zijn vaderland Sudan. Manu Bol had een ernstige nierziekte. Hij is 47 jaar geworden. Bewoners van buitenwijken in Groningen beklagen zich over het grote aantal studenten in hun straat. Ze vinden dat de studenten het karakter van de buurt veranderen en overlast veroorzaken. Ze pleiten voor een studentenstop, zoals die ook al in de Groningse wijk Selwert geldt. Het stadsbestuur maakt nu een inventarisatie van de kwestie... die in het najaar door de gemeenteraad wordt besproken. De Italiaanse politie heeft in Turijn 70.000 bolletjes mozzarella in beslag genomen. Er waren klachten dat de witte kaasjes blauw verkleurden zodra de verpakking open was. De mozzarella was in Duitsland gemaakt. Een laboratoriumonderzoek moet de oorzaak van de verkleuring uitwijzen. Voor zover bekend is er niemand van de kaas ziek geworden.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 Love is knocking down and show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 It's a new